6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Rajonhoofden Elfstedentocht praten over ijskwaliteit Elfstedenparcours. Ruimhartige schadeloosstelling voor gedupeerde treinreizigers en PSV en Ajax verspelen punten. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, aan zee vriest het licht, landinwaarts wordt het min 7 tot min 10 graden. Morgen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon, smiddags in het noord en westen enkele wolkenvelden en s'avonds op wat lichte sneeuw. De rest van de week zonnige periode, vrijwel overal droog en aanhoudend koud. Tja, komt er een Elfstedentocht? Die vraag is plotseling erg actueel geworden door het nieuws dat de 22 rajonhoofden vanavond bijeenkomen. Het is voor het eerst in 15 jaar dat ze bij elkaar komen om over de kwaliteit van het ijs te praten. Dat gebeurt ergens in Friesland en ergens in Friesland is ook Joris van der Kerkhof... Ja, hier. hier ergens in zitten. Friesland. Uh, ja, op een plek uh, uh, ergens in Friesland inderdaad, achter lamellen, zitten uh, mensen van het bestuur met elkaar te praten. Uh, het bestuur van de Friese Elstede. Het aantal auto's wat hier staat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Er nee, zijn er twaalf. Grote auto's zitten daarbij en wat kleinere auto's. Dus er is ook een aantal journalisten. En die grote auto's, daar gaan we dan voor maar vanuit dat die bij het bestuur horen. Maar er zijn er geen 22. Het bestuur is dus wel aan het praten. Later zouden dan hier of op een andere plek in Friesland die rayonhoofden erbij komen om over die kwaliteit van het ijs te praten. LC de koortsal, denk uh, ja. je er iets van? Nou, ik kwam wat later Friesland binnengereden. Er is in ieder geval wel ijskoorts. Um, dat, dat, dat kon je merken. Dat kun je ook toen ik naar Omroep Friesland aan het luisteren was. Kwam dan toch ook weer het verhaal dat die Elstede koorts voornamelijk bij die Hollanders aanwezig is. Nou, voor het gemak schaar ik me dan ook maar onder de Hollanders. Um, uh, bij ons, uh, um, uh, buiten Friesland, zijn we er meer mee bezig dan in Friesland. Werd bij Omroep Friesland uh, gezegd. Uh, maar dat betekent natuurlijk dat er misschien niet zoveel over de Elfstedentocht uh, gesproken wordt. Of die wel of niet doorgaat. Maar er wordt natuurlijk wel heel veel geschaatst. Want op veel plekken, bijvoorbeeld start- en finishplekken, de Bonkenvaart. Daar is het ijs gewoon goed genoeg om daar heerlijk op te kunnen schaatsen. Ik ben niet zo Heel fanatieke, fanatieke Fries die... Uh... Uh, de elf steden, daar heb ik respect ah, nee, voor, maar dat nee. zal mij niet lukken, maar nee, dit is gewoon is voor, de, mee, voor de fun, he? Voor de fun? Ja, voor de fun. Is het vertrouwd? Want ja, het, het is wel een enorme okay. hype dat mensen het ijs maar op spatten, maar officieel ben die baan er al je toch. terug, hier laat ik al je sneeuw op, je kent het niet zijn. witte lees je wak. Dat wel mee. De wakken die zie je wel, want dan is het nat op het ijs. Oké. Okay. Dan is het nat in de sneeuw. Oké. Okay. Nou, Dus, uh, als, als er een plek, uh, uh, je ziet een scheur, dan zie je dat het ijs heel dik is. Oké, okay. deze dan... is dik. Ja. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Waar bist je dan? Ik ben Mirna. Mirna, waar ben je het west. Uh, ik, ik stap net op het ijs. Oh. Dus uh, ik ben nog nergens geweest, maar ik hoor het net kraken, dus ik word er een beetje bang van. Je yes, hebt het gekregen? Ja. Ja. Ja? <laughs> ja. ja. Dus Want... ik uh, moet maar even zien hoe ver ik het uh, aandurf. Ja. Hij is nog wat twijfelt. Ja, nog wel een beetje, ja. ja maar maar het... moet je even doorheen, hè. Ijs hoort ook te kraken, zeggen ze toch? Ja, mooi sfeerbeeld van Omroep Friesland. Joris, uh, wordt al gespeculeerd over een datum. En nee, daar wordt er nou ja, misschien wel over gespeculeerd. Uh, Aanstaande woensdag is dan het Nederlands kampioenschap uh, marathonrijden op natuurijs. In Drenthe is dat dan. Ik bedoel, dat zou een voorbode kunnen zijn. Maar dat kampioenschap is de afgelopen vier jaar in de winter ook al gehouden. Er wordt, zo wordt hier gezegd, althans rondom het bestuur van de Friese Alsteden. Morgen komt er een communiqué uit van, de, van het bestuur en ook van de rajonhoofden. Waar nog geen datum genoemd gaat worden. Waar ze het alleen maar hebben over de kwaliteit van het ijs. 15 centimeter dik moet het zijn. En dan moeten vooral. ...oplossingen gevonden worden voor die plekken die door die harde wind zo'n beetje opgewaaid zijn... ...waardoor het ijs niet eh, dik genoeg is of er helemaal niet eh, is, omdat daar wakker zijn. En zoals hier op het parkeerterrein waar die grote en kleine auto's eh, bij elkaar staan... ...daar ligt heel veel sneeuw. Nou, die sneeuw ligt ook op veel plekken waar eh, geschaadst moet gaan worden. Dat is voor een belangrijk deel is het al wel weggehaald op de route, maar natuurlijk nog niet overal. Het heeft er ook voor gezorgd, die sneeuw, dat het ijs niet goed kon aandikken. Ik vertel dit verhaal, Gert, op het moment dat ik ook mijn rechterhand zo hou... en probeer aan te geven hoe dik het ijs dan is. Maar ik heb geen idee eigenlijk. Ik, ja. ik hou hem nu op 15 centimeter. Dat dacht ik al. Maar goed, al, ja. in, de, in, de loop van de, in de loop van de avond uh, komen ze dus hier bij elkaar. Uh, ze zullen dan na aflopen niet zoveel uh, uh, zeggen, want het officiële communiqué komt dan morgen. Ja, en dan ja. weten we nog niet wanneer het dan wel of niet door zal gaan. Je moet maar wel even door de lamellen gaan turen. iets kan zien. Lichaamstaal ja, we, zegt <laughs> zoveel soms. Joris van de Kerkhoff in Friesland, dankjewel. Nog geen datum dus voor de Elfstedentocht. De schaatsbond heeft al wel een datum voor het Nederlands kampioenschap op natuurreis. Komende woensdag vindt die wedstrijd plaats op de grote Rietplas bij Emmen. De mannen rijden 100 kilometer en de vrouwen 70. Het is de vierde winter op rij dat het NK schaatsen op natuurreis kan worden verreden. En de ijspret heeft dit weekend voor extra drukte gezorgd. Natuurlijk bij diverse Nederlandse ziekenhuizen. Vooral door valpartijen en mensen die door het ijs zakten. Was het druk op de eerste hulp, zoals in Deventer. Als vandaag zie je het wel uh, meer. Het zijn toch uh, veel mensen. Uh, ja, het weer is eigenlijk ook best wel goed. Veel mensen die zich dan toch op het ijs uh, begeven. En uh, ja, dan uh, krijg je krijg je dit. Er waren vooral enkel en polsbreuken, maar ook mensen met hoofdwonden. De meeste mensen konden na behandeling weer naar huis. Dit is het NOS journaal met Gert Kluk. De tienjarige. Michael van Dijk is vanmorgen doodgevonden in de Luttelgeestse vaart in Flevoland. Hij werd sinds woensdag vermist na een bezoekje aan zijn oma en opa. Sindsdien is met mannenmacht naar hem gezocht. Vanmorgen werd het jongetje gelokaliseerd. Politiewoordvoerder Sven van den Burg. Hoe dat ging. Uh, duikers, speciale duikers moet ik zeggen, van een marineteam hebben Michael gelokaliseerd... met speciale sonarapparatuur. Uh, hij is terechtgekomen in het water, nou, dat is wat duidelijk. Is. Maar hoe hij daar terecht is gekomen en wat er volgens gebeurd is... Ja, dat zijn natuurlijk nog vragen die nog steeds openstaan. En daarom hebben we ook een heel breed onderzoek opgezet. En dat onderzoek is dan nog niet afgerond. Dus het is nog niet zeker dat het gewoon een ongeluk was? Nou, alle tekenen wijzen erop dat het wel een ongeval is. Maar nogmaals, dat moeten we echt 100% zeker weten. Want dan hebben de nabestaanden natuurlijk alle recht op om te weten wat er gebeurd is. En wij als politie willen dat natuurlijk ook graag weten. Dus het onderzoek gaat wel verder. Maar ik moet er wel bij zeggen, we hebben tot nu toe geen aanwijzingen voor een misdrijf. Dat is wel belangrijk om, uh, om te melden blijft de vraag hoe je kunt zoeken als alles bevroren is. Meneer Roelink ja. uh, van de marine, u hebt dat, uh, dat uh, voor elkaar gekregen. Hoe doe je zoiets? Uh, het is een, een, uh, een robotje waar wieltjes op zitten. En die kan je aan de onderkant van het ijs kan je die eigenlijk tegen het uh, ijs aan laten zuigen. Door een propelletje wordt er gewoon tegenaan uh, geblazen. En vervolgens kan je gewoon over het ijs heen rijden aan de onderkant van het ijs. Met die sonar die uh, tot, uh, tot zeker 30 meter in dit geval uh, om zich heen kan kijken. Um, en we hebben uiteindelijk uh, alle, alle informatie die we vergaard hebben hebben wij gisteravond uh, geanalyseerd en geëvalueerd. En uiteindelijk uh, uh, kwamen we in ieder geval nog tot één een plaats... waar wij uiteindelijk nog niet 100% zeker konden zeggen dat hij daar lag. En uh, daar hebben wij vanochtend uh, nog eens even extra interesse in gestoken. En daar bleek het ook uh, te liggen. Dus hij was in eerste instantie niet gezien met dat ding? Wij zijn, uh, de, de eerste 500 meter hebben wij, uh, hebben wij afgezocht... En er was één plaats, en het is bij een aantal stijgers, uh, ja, daar krijg je een soort weerkaatsingen je daarvan. En als hij dus in, in de schaduw daarvan ligt, dan, dan, dan mis je dus iets. En uh, gisteravond hebben wij alle, alle informatie nog eens uh, met elkaar geanalyseerd. Toen hebben we gezegd van oké, okay, dit is een hotspot, daar moeten we nog naar kijken om in ieder geval uit te sluiten dat hij daar ligt. Want we kunnen het niet 100% zeker zeggen dat hij daar niet ligt. En dat hebben we vanochtend gedaan. Politiewoordvoerder Sven van den Burg, verslaggever 3 van Rijswijk, praten met hem.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 De Amerikaanse minister Clinton noemt het bespottelijk dat Rusland en China gisteren tegen de VN-resolutie over Syrië stemden. Zo roept landen die een democratisch Syrië willen op om zich te verenigen tegen het regime van president Assad. Faced with a neutered Security Council, uh, we have to redouble our efforts outside of the United Nations with those allies and partners who support the Syrian people's uh, right to have a better future.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 Ajax verloor voor de tweede keer op rij. In de arena was Utrecht met 2-0 te sterk. Feyenoord won uit bij NEC met 2-0. Op dit moment is nog bezig de wedstrijd tussen Groningen en RKC Waalwijk in de Euroborg. Henk Kok. Het staat nog steeds 3-0 in het voordeel van RKC... maar als ik even naar de kansen kijk... 7-8 goede scoringsmogelijkheden voor RKC... was een stand van 5-0 helemaal niet geflatteerd geweest voor de Waalwijkers. FC Groningen loopt forse tik op uh, vanavond hier in de Euroborg... en kan geen enkel, op geen enkel moment enige lijn in het spel brengen. RKC een zeer en zeer verdiende winnaar. Dat durf ik nu alvast wel te zeggen. Ted Jan Bloemen is een Heerenveen Nederlands kampioen allround geworden. De Vries dankt de titel vooral aan een uitstekende 10-kilometer... Maar hij was ook tevreden over de rest van de afstanden. Ik rijd heel degelijke 500 meter. Echt een goede 5 kilometer. Ja, ik heb op de 1500 meter ook weer gewoon weinig verloren. En een hele goede 10. Dus mijn lange afstanden, daar heb ik het mee gepakt. Maar ik heb ook weinig verloren op de korte afstanden. Dus ik heb gewoon echt vier, vier goede afstanden grijg. Heel goed toernooi geweest. Koen Verweij eindigt in het klassement als tweede... en plaatst zich net als bloemen voor het WK Allround. Over twee weken in Moskou. Sven Kramer en Jan Blokhuizen waren al zeker van een startbewijs. Bij de vrouwen was Marit Leenstra oppermachtig. Tijdens het NK Allround ze won twee afstanden... en bleef de concurrentie ruim voor. Ze gaat nu samen met Jorien Voorhuis naar het WK Allround. Irene Wüst en Linda de Vries hadden zich al geplaatst. de Lee Jie heeft de finale van de Europese top 12 in Lyon verloren. In een spannende finale was de Duitse Wu met 4-3 te sterk... DJ was na afloop zwaar teleurgesteld. Ja, heel verdrietig en uh, heel jammer, vind ik zelf. En uh, ja, eigenlijk, uh, finale verloren is altijd een um, peenste van alle verloren, vind ik. De hoofdpunten van deze uitzending: de overleggen vanavond. Ergens in Friesland over het Elfsteden-parcours. DNS belooft ruimhartige schadeloosstelling voor gedupeerde treinreizigers. En PSV en Ajax verspelen punten.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 Studio Itzerda. Wilt u misschien een glaasje water, meneer De Kruijf? Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui... het is zover! Yeah. De komende drie kwartier zal geheel worden gevuld... met uniek, nieuw, origineel, oorspronkelijk radiodrama... door u zelf gemaakt. <lacht> Jazeker. Maar liefst 47 inzendingen kregen wij toegestuurd... in het kader van de grote korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Hoe meer, hoe beter. Die wij ter ere van de 100-jarige hoorspelregisseur Leon Povel hebben georganiseerd. Hoe is het mogelijk? Vanavond de eerste selectie. Want wij hebben besloten op verzoek van de directie... een extra uitzending te wijden aan al uw uitbundig talent. Heeft u ooit meegemaakt dat iemand zich aan u vastklampt in zijn grootste nood en dat hij uitriep? Hier is Marten Minkema. Welkom. Welkom bij deze stichtelijke uitzending van Studio Itzerda. En stichtelijk dan in de zin van feestelijk. Want deze week en volgende week kunt u luisteren naar de winnende selectie uit de 47 hoorspelen... die u ons hebt toegezonden in het kader van de grote korte hoorspelwedstrijd... van Studio Itzada. Dit is de grote korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. En Studio Itzerda, het moet nog eens. Vermeld is vernoemd naar onze grote voorganger, ingenieur Itzerda... die meer dan 90 jaar geleden een van de eerste radioomroepen ter wereld bestierde... vanaf zijn huisadres in Den Haag. Rechts van mij, voor u als luisteraar links, rechts... Of mono, naar gelang u uw radio heeft opgesteld, zit iets daar collega Gerrit Kolsbeek... die de hoorspelwedstrijd heeft georganiseerd. Goedenavond. En aan mijn linkerzijde zit Giel de Kruijf, hoorspelacteur en voormalig radio-nieuwslezer. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, zeker goedenavond. Ik mag u tweeëren. Je bent begonnen bij de hoorspelkern? Ja, in 1959, in de derde hoorspelcursus. Uh, er waren er al twee geweest. De, De derde waren we met z'n vijven. Ja. Turi Limoussan zat erin, bijvoorbeeld Hans Simonis. Ja. Hans Kassenbarg, Paula Major. Allemaal toch bekende. Namelijk nou, uit de hoorspelgeschiedenis wat de hoerspaalkern betreft. Uit ja, de, de Gouden Tijd. de Gouden, Zijtel, o, de Gouden Tijd, Tijd toen er nog drie, vierhonderd hoerspelen per jaar werden gemaakt. Drie of vierhonderd? Ja, ja, zeker. Ja. Ze, ze ja, hebben ja. ook samengewerkt met Leon Povel. Ook ik, heb, ik heb ook rolletjes gedaan ja. bij, bij hem, ja, ja, zeker, ja. Wie net 100 is geworden en uh, te ere van wie we deze wedstrijd uh, organiseren. Um, nou, uh, uh, uh, Gerrit, zoeken ze beide uh, juryleden. Voor, voor, voor de grote, korte horspelwedstrijd, um, Gerrit, um, hoe, hoeveel juryleden zijn er nou? Zes. Zes in totaal. En hoeveel lijstjes circuleren? Met, uh, van de het is ook zes is dus ook. Ongeveer zes. Ongeveer, ongeveer zes. En hoe, hoe zit het met de prijzen? Uh... We hebben één hele mooie hoofdprijs. Die gaat volgende week uh, weggegeven worden. Ja? Uh, de jury heeft het al min of meer beslist. Er worden nog wat omgehakt, maar hm. waarschijnlijk uh, is de winnaar bekend. En um, die wint een heel mooi, prachtig nieuw, echt perfect, klein opnameapparaatje. Uh, en Stereo. dat is dus volgende week? Is dat ja, dus, hè? volgende week. En, um, uh, en verder is er ook nog een dagprijs, begrijp ik? Bij ja. elke uitzending? Bij deze volgende die gaat, uitzending? Giel gaat die voor vandaag oh, ja. uh, uitdelen. Wow. De dagprijs. En de dagprijs, dat is uh, 30 euro te goed in de online VPRO winkel. Met prachtige DVD's, cd's. na keuze. Zullen maar heel snel naar, het, uh, naar, de, naar de eerste winnaar gaan? Dus dat wil zeggen uh, winnaar in een bepaalde categorie? En dit is de winnaar in de categorie... Nou? Uh, licht. Uh, beste, beste belichting staat Beste, belichting. beste belichting. <laughs> um, uh, De Zwarte Schaduw um, van Goof Sarimans. En um, hij stuurde ons een mail erbij. En daaruit de volgende zin. Dit hoorspel heb ik verleden jaar gebricoleerd. Oh, mooi, hè? Ja. Door bestaande platenmateriaal te verwerken tot een nieuw verhaal. De zachte schaduw. Reeds meer dan zes maanden ging Tombstone, een kleine stad in Arizona, gebukt onder de terreur van de zachte schaduw. Een bandiet wiens brutaliteit en handigheid iedere verbeelding tartte. Zeer mager, al lang, is geheel in het zwart gekleed en dit zijn de goed. Achter een zwarte zijde sjaal verbergt hij het gezicht. Zo, is dus alles in het zwart. Onze vriend houdt van sombere verkleedpartijen. De Zachte Schaduw. Iedere keer als ik die naam hoor, word ik groen vanheid. Ik zweer je, als ik die vent in mijn vingers krijg, dat het er lelijk voor hem uit zal zien. Kijk maar. Op. De Zwarte Schaduw ben ik. ...maar de schaduw een eigen persoon. Om hem te arresteren, beste vriend, zul je opnieuw op de wereld moeten komen. Jouw plan strook niet met het mijne. Uh. De grap heeft lang genoeg geduurd. Ik wil dat ik een langer maken. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Soms word ik wel eens een beetje zenuwachtig op mijn vinger aan de trekken komt. Het verhaal van de zwarte schaduw is ten einde. Ja, mooi. Jongens, dat is het, hè? Daar moet je even van bij komen als je dit hoort. Zegt. Dat ja. is echt zo'n ouderwets uh, voorspel. Met alles ja. erop en erom, dialogen, geluiden. En uh, ja, technisch ja, ook wel bijzonder. Soms denk ik wel dat het een beetje overstuurd is. Maar het kan best zijn dat het ook moet, hoor. Dat dat ook hoort op deze manier. Dat denk ik wel. Stond op je lijstje, hè, Gio? Ja, stond op mijn lijstje, ja. Dat was ja. een van degenen die ik ook had, had uitgekozen, ja, zeker. Ja. Ik vond het een knap stukje werk. Ja, ja. Ik vind die herhaling ook zo goed. Dat herhalen van die... Uh van de klankjes, ja, dat is heel... En de kogels, die vlogen echt wel links naar rechts, hè? Ja, daarom zei ik al, daar moet ik even van bijkomen... want er is een stukje geweld dat het op je afkomt. Ik vind het knap, hoor, als je dit als ik neem aan, als amateur voor elkaar krijgt. Ik vind het buitengewoon. We gaan nu over, even een momentje, naar de orde van de sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. Kok, Groningen, RKC Waalwijk. Ja, de wedstrijd is zojuist afgelopen het is een 3-0 overwinning geworden voor de RKC. Die nederlaag komt hard aan in het kamp van FC Groningen. De supporters zongen zelfs op de tribune schaam je rot FC Groningen. En er heeft alles te maken dat FC Groningen op de ranglijst veel hoger genoteerd staat dan RKC. Maar de mannen uit Waalwijk schoorden in de eerste vijf minuten een tweetal doelpunten. En die klap, in mentaal opzicht, is FC Groningen niet weer te boven gekomen. Dat pleit natuurlijk niet voor FC Groningen. Ze zijn, geen moment hebben ze goed gespeeld in de wedstrijd. Geen moment hebben ze RKC onder druk kunnen zetten. En met de nederlaag van de vorige week tegen Twente en een wedstrijd tegen PSV voor de Boeg... is FC Groningen de winterstop zeer slecht begonnen. Een 3-0 overwinning voor RKC en het het uiteindelijk 5 of 6-0 moeten zijn. Want LKC heeft vele, vele kansen nog onbenut gelaten. 3-0. Dit is de grote... korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Ja, uh, Gerrit, we gaan, uh, gaan door met de volgende winnaar. Dat wil zeggen, die nu wordt uitgezonden. Ja, dat is een beetje een probleem. Want eigenlijk oh. waren die twee dames die waren eigenlijk te laat. En, en, mm. en jij hebt ze toch een beetje om, om, om erin gewerkt, hè? Je, je kent ze toch niet, hè? Er ja, is maar, toch geen Nee, Ik meer? ken ze absoluut niet, maar ik, ik vind het vond zo uh, ja, spontaan klinken. Uh, winnaar, uh, met op. En dit is de winnaar in de categorie Ver weg. Ja, Iris Kleinsman en Yvonne Roerdink, twee studenten audiovisuele journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Die stuurden een nacht in Bira en daarbij de zin uit hun mail. We waren meteen enthousiast en hebben met veel plezier gewerkt aan het maken van dit hoorspel. We hebben ervoor gekozen om geen script te schrijven, maar alleen steekwoorden te noteren. Dus, tijdens een trip door China en Indonesië belanden Yvonne en Iris naar een lange reis in een spookdorp op het Indonesische eiland Sulawesi. Het avontuur. Na een lange vlucht kwamen we aan op het vliegveld in Sulawesi. We waren van plan om naar Bira te gaan. Een kustplaatsje in het zuiden van het eiland. Na een lange reis kwamen we aan. Het was midden in de nacht. En we belanden in een spookdorp. Er was niemand te bekennen en er stonden enkel alleen twee mannetjes op straat, een beetje viezige mannetjes en een kunnen geiten. We stonden voor een dilemma. Het was twee uur s'nachts. Yvonne die had de hele rit al last gehad van buikgriep en we hadden al in geen tijden goed geslapen. Het was heel laat. Wat gingen we doen? Gingen we in op het voorstel van deze twee mannen? Die twee mannen hadden namelijk aangeboden dat zij wel een hutje wisten, een beetje afgelegen uit het dorpje. En verder was er niemand anders die onze slaapplaats aanbood. Dus ja, eigenlijk hadden we geen keus, Of dat hutje, of ja, op straat. Wat gaan we doen hiervoor? Het is echt ongelooflijk afgelegen. Hè? Wat, als we hier slapen, is niemand in de buurt. Er is geen ziel, geen huisje te bekennen. Ja, ik denk dat we het maar gewoon moeten doen. Ik ben echt kapot, Iris. Nou ja, we gaan het maar doen. De mannen namen ons mee naar het huisje en lieten ons het zien. Het was vol met insecten. Er zaten gaten in de muren. De wc-pot lag vol met uitgedrukte sigaretten, de lucht kwam ons tegemoet en het was een soort van kaal tegelparadijs met alleen een bed ingepakt in plastic. We dachten, nou, er staat in elk geval een bed, we zijn zo moe, we slapen hier vast wel en dan zoeken we morgen wel een betere plek om te gaan slapen. Om ons te beschermen tegen de muskieten hadden we een muggennet opgehangen. Die hadden we bevestigd aan de ventilator en die hing ongeveer 10 centimeter boven het bed. Nou ja, beter daaronder dan nergens onder Yvonne. We gaan gewoon maar proberen te slapen. We lagen misschien net twee minuten in bed. Iris, hoe je dat ook? Wat is dat, Yvonne? Dat klinkt als een vrachtwagen of zo. Maar ik, ik ga wel even uit om te kijken. Ik schoof het gordijn opzij. En toen zag ik een vrachtwagen. En in die laadklep van die vrachtwagen zag ik een man zitten. En zodra ik het gordijn opzij schoof, vloog hij naar achter. Dus hij wilde niet dat ik hem zag. Er is iets niet helemaal goed hier, Iris. Yvonne, ik vind dit echt helemaal niks. Ik vind dit echt... Dood en doodeng. En ja, het komt wel goed. We kunnen nu toch niks anders doen. Het, het komt goed. Volgens mij lopen ze achter ons huisje. Ik het, zijn echt heel veel mannen. Ik wil het echt doodeng. Go, go away, go away, go away. We begonnen te schreeuwen en te roepen. Met een zaklantaarn ging Yvonne langs de ramen schijnen... om de mannen van ons af te jagen. Maar met het moment dat Yvonne door de kamer scheen viel haar oog op het volgende. Behalve dat er een voordeur was, was er ook nog een achterdeur... met een heel dun wandje. Dus de mannen konden zowel van de voor- als de achterdeur naar binnen komen... als ze zouden ze willen. Yvonne, ik trek dit echt niet meer. Rustig blijven, rustig blijven. We moeten wat doen. We moeten die backpacks voor de deuren schuiven. En, en we waren echt ontzettend bang. Ondertussen bonkte onze hart in de keel... en we waren, onze oren waren gespitst op elk geluid wat we hoorden... Ik sprong mijn bed uit om te kijken wat er in vrees aan de hand was. Want het leek alsof er iemand door die, door die achterdeur heen was geknald. Daar. Wat ligt daar op de grond? Ik doe nu het licht. Oh, goddank. Het was de ventilator die naar beneden is geknald. Niet alleen wij waren geschrokken, maar ook de mannen waren afgeschrikt. Iris, het, het lijkt wel of ze weggaan. Nou, kom, het is al vier uur. Laten we proberen te slapen. Maar Yvonne die ging niet slapen en ik kon ook niet slapen. En Yvonne bleef de hele nacht met haar zaklampje door de ramen schijnen. En als ze wat hoorde, begon ze te schreeuwen. Ik was ondertussen echt verstijfd van angst. Maar deze angst werd nog veel groter. Het volgende probleem reiste aan de horizon. Wat zeg ik? Horizon? Het reisde aan ons mosquitenet. Door het zwakke schijnsel door de ramen zag ik dat er ineens een zwarte vlek hing. Vlak boven mijn neus. 10 centimeter van me verwijderd in het moschietennet. Met mijn zaklampje, driftig aan- en uitknippend, ging ik bekijken wat het was. Yvonne, een kakkelak! Ik met mijn immense insectofobie was helemaal verlangd van angst. Maar daar was Yvonne! Ach, ja, Yvonne. Als ik daaraan denk, tot de dag van vandaag ben jij echt mijn held. Ik vonden. Hé, hey. oh, even terug naar het verhaal. Ik vond in die dag: ik heb die mannen getrotseerd. Die kakkelak kan ik ook wel hebben. Ze strookte haar mouwen op, rijdt naar de zwarte vlek en met haar blote handen squeezed ze de kakkelak tot appelmoes. En ik dacht, wat kan een kakkelak mij nou maken als er een vrachtwagen vol met mannen om ons huisje heen staat, <laughs> ah, ja. Wat waren wij blij toen de eerste zonnestralen door de ramen kwamen? We hebben meteen onze spullen gepakt en zijn op zoek gegaan naar een andere verblijfplaats. Die we vonden bovenop een berg met een groot hekwerker omheen en een aardige Indonesische familie waar we ons erg thuis voelden. Eind goed, al goed. zou je maar gebeuren. Ja, ik voel het dus erg. <lacht> erg bij ons. Zo. Wat vind jij? Jullie zijn zeer verrassende mensen, want ik had dit natuurlijk niet gehoord, dus ik moet. Nee, nee, dat moet je even op zeggen. Als heb je zo heel de, de, de, de, de, de eerste de... keer. Kijk, mijn eerste, mijn eerste, indruk was, ja, ja. en ik vind dat ik dat ook moet zeggen, dat het ja. een soort reisverslag is. Ja, is ook, met, met, is ook zo. Met, laten we zeggen zo hier en daar wat, wat hoorspelelementjes. hoorspel elementjes, en dan denk ja. ik vooral aan de geluiden. Ja. Uh, ik vind het. Uh, <laughs> Zeg moeten, ja, nou, hij zou niet op mijn lijstje gekomen zijn. Niet op zei, de shortlist, nee, mevrouw nee, de Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik vind dat ik maar, op dat punt ook eerlijk moet zijn. Nee, ik, maar het is ik goed. Vind, ik is vind het vind goed. Buiten lieve dame en wat ze allemaal hebben meegemaakt, ik vind het, ik vind het nogal wat. Dat, maar ja, ik vind ja. niet dat het echt met een hoorspel te maken heeft. Ik heb, nou. ik heb er dus, ja. dus meer gehoord waarvan ik zeg... ja, dat, dat nou. stel je bij een hoorspel voor. Met, met dialogen, geluiden, muziek, en, ja. een verhaal. Nee, maar ja, ook, ook goed. Maar ik vind dit ja, een soort ja, ja. verslag... We verschil van mening, maar ja. de volgende... Ja, maar dat, de, dat, de, krijg, de, je, dat is, krijg je dat, ook dat als krijg je, je dat je soort de de de dingen maar zelf beslist. Buiten de jury ja. Pardon. Oh, oh. Dit is de grote, korte, hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. En, oh, pardon, ik dacht dat we de jingle de, de zouden krijgen met de winnaar in de volgende categorie. Maar nou, dat kan Kredit. ook. En dit is de winnaar in de categorie... Luchtvaart. De Engelen van Raphaël. Die stond wel op je lijst, gingen ook? Ja, die stond er zeker op, Ingestuurd door Frank Berbe, Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik heb een beetje gezocht op internet naar wat informatie over Frank Berbe. Hij doet performance, hoorspel en beeldende kunst. Drie kleine engeltjes. Muze, bezing ons de wrok. Die ongenadige wrok die grenzeloos leed bracht. hoorspel als alle anderen. En honden en aasvolgers, ...die zaten op bon. Zo ging de wilf in vervulling... ...begint bij de dag... ...die trist en wijandschap bracht... ...toen ik klein was... ...was ik een engel. Wat moeten we dan over te zeggen? Tuurlijk! Als je niet praat kan niemand je horen... Pff, ...rand de bieb. We hebben je gehoord wat hij net zei. Ik praat overdag, liever niet. niet. kom ik... s'avonds pas een beetje op gang. Dat is het. Ik stap op. Ik ben niet weg met dat rotkoor. overdrijft altijd zo. Koor. Intensieve kan heel resistief zijn hoor. Koor. Voor mij mag je steeds je mond houden. Ik bedoel aanhoudend en bij voortduring. Bij voortduring. Wat mag ik zeggen. Ben je toch een bitch altijd. Altijd. Als ze niet praten, kunnen we wel opdoeken we wel hier. Opdoeken denk denk opdoeken toch een hier. keer na, niet terug. Mens. mens. Ben je niet te vreemd? Huilt, je huilt ze weer? Huilt niet? Je ja, huilt wel. Je ha? had kunnen huilen. En de is ze tot op het pot. Op. Jouw is flink. Trouw je moet echt gedaan. De rouw is ons. In de mens is de schaamte. Ze huilt ook zo makkelijk. Echt om het minste of het geringste pas zal hier een tranen uit. Geef er gewoon een Jens, dan heeft ze tenminste de reden om te grieven. Geloof me dat jij de hele essentie van een koor mist. List. Wat Dat zijn dan de mensen die, die gezamenlijk iets zeggen... ...situatie... Achter. Oh, dus... ...elkaar... versterken. Macht, ...ze spreken uit Eén vele monden... ...eén stem, één geluid... Hoor zegt het al... ...vele zielen... ...één hart... Tot ...samen tot. smelten tot... ...één geluid... Hey. Ik heb gewoon een grote mond. Ik zal het niet meer doen. Ik heb je Ja, ik hebt nooit spijt. Ze liegt! Ze schept er genoegen in om de rebel uit te hangen. Nou, dan heb je haar weer gekwetst van je liederlijk gedrag en al. Het spijt me. Ik heb ik toch gezegd? Het is bloempje. En jij bent een honkige boer. Kun je zelf niet, niet veranderen. We moeten er iets aan doen. We zijn een groep. We Zij zijn altijd het onder het onder de ongesloten. Gooi ze ons er nog een keer uit. En dan, en dan wat? Wat dan? Dan wat? Denk, Denk maar niet, maar niet leven het leven verderop. Verder beter, beter is. je de snee. Nee, wat. Eindelijk gesneden. wat. Kom maar terug. Het spijt me echt. Ik beloof dat ik voortaan beter zou weten. Kom maar terug. Beter zou weten. Kom nou terug, als als Een lieg Kom daar. Stop, wat ben je terug? Als je iets offert, je offert. Wat, dan? wat dan? Offert? Iets dat van jou, God. van groot persoonlijk belang, en waarde is. Ik heb alles, ik heb er me meer over. Lieg me daar. Het meeste, heb je al! Okay. Goed. Het is precies zoals... Dat. Het is, denk ik zoals het zoals later. Het wordt soms straks... Zie je wel? Ik ga het echt om akkoord te zijn! Ik wil liever solist. Ik ook. Ik vind het gewoon niks. Ik vind het ook gewoon niks. Alles Al Tegelijkertijd. Soms, soms is het wel Al mooi. Tegelijkertijd. Ja. Soms is het wel mooi. bijvoorbeeld zit daar. Is... Ja. Ik zit daar. De groene linde. Onder de groene linde. het Zalig kindje, Geerde van omhoog. Tijdelheden hier beneden. Uitlacht met een lodderhoog. Moeder, zei hij. Waarom schrijft gij? Waarom grijt gij op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk. En ik blinker en ik drink er hetgeen, de dus schinker alles goeds. Schenkt de zielen die daar krielen, dartel van veel overvloeds. Leer dan reizen met gepijzen naar paleizen uit het slik deze wereld. Die zo wereld eeuwig De hele dag keken ik om heen. Eeuwig gaat voor ogenblik. Je, je ziet ze vliegen hè, voor je. Ach, ik, ik moet je ja. zeggen dat ik dat dit hoofdspel echt gefascineerd heb, heb geluisterd. Hè? Je, je probeert een verhaallijn te volgen. maar Eigenlijk komen er alle mogelijke ja, geluiden, teksten, tekstdelen op je, ja. op je af. En... Het is volstrekt chaotisch. Ik vind het technisch trouwens bijzonder, bijzonder knap. Er zit echt schitterend in elkaar. Heel apart. Ik vind het heel bijzonder. En ja, tegen het eind dan begrijp je een beetje waar het dan om gaat. Indrukken die je ja, van alle kanten krijgt de hele dag door. En dan ja. Aan het eind wordt het een beetje, een beetje duidelijk gemaakt wat, wat de bedoeling daarvan is. Ja. Ik vond het een, een, een fascinerend hoorspel. Ik heb er. Het was een minuut of zes, geloof ik, echt met, met plezier naar geluisterd. Zegt Giel de Krijver. Het is ook, moet ik zeggen, een, een hoorspel waarvan je het kunt zeggen... Van, dat kan je makkelijk nog eens een keer horen, want dan hoor ja. je er weer nieuwe dingen in. Ik moet zeggen, en uh, dat vind ik ook zo knap. Uh, uh, ik heb het nu een keer of vier, vijf gehoord en het wordt steeds beter. Ja, het wordt... Uh, na, naarmate je je, je meer uh, lijntjes volgt... Uh, dan kom je zo eens weer terug ook op iets wat al ja. geweest is. Ja. En dan denk je, oh ja, dat had ik de vorige keer niet, niet gemerkt... Ja. En het jammer is nu, natuurlijk nu wordt het één keer uitgezonden. Ja, we kunt terugluisteren op onze site. Bij... Nou, de zie Michelin je wel. De site. De .com. daar site. In En Ja, ons... daar ook van Shirley. Te ja. Nou, dat is toch geweldig. En dit is de winnaar. In de categorie Watermanagement. Ik ga schuiken op mijn eigen tong. Wat. Watermanagement. De trofee. Water ja, ja. Juist. Um, uh, Bente Hamel is uh, documentairemaker. collega -tje. Ja, collega. Radiokunstenaar en een van de gezichten van de radiomakers De Smet. En Bente dus, die stuurde ons een uh, mooi kleinood. Met de titel Hamerhaai. Ik ben Molson en ik ben acht jaar. Ik ben een hamerhaai. Ik duik onder water, helemaal naar de bodem. Niemand kan me zien, ook de badmeester niet. Hamerhaai zijn roofvissen, echte killers. In mijn bek heb ik wel drie rijen met tanden. Soms eet ik ook wel eens een mens. De badmeester ziet me nog steeds niet. Daar staat hij, op de rand van het zwembad. Hij heeft witte slippers aan. En blote benen. Ik ben de allersterkste haai. Met één sliep van de staart schiet ik zo omhoog uit het water. En dan... Hé, hey, schatje van me. Kom eens even lekker hier. He. Liefie, hoe was het op zwemles vandaag? Heb je weer van de haai gedaan? Huh? Nee. Hier, neem lekker een vistik. Nee, ik hoef niet. Wil je niet? Ik zit vol. Mooi verhaal in 1 minuut 17 Een sieraadje, werkelijk ja. Ik heb er met zoveel genoegen naar, naar geluisterd Ik vind het heel knap Leuk verteld, dat kind En aan het eind dan ook nog een dialoog met, met, met de vrouw Leuke muziek ja. Grappig, grappig verhaal Heel, heel leuk heel, ja, ik, ik, ik heb er echt van genoten Stond ook hoog op mijn lijstje moet ja. ik ja. Veel juryleden waren enthousiast over Bende. Ja. Oh, dus ik ben niet alleen. Nee. Oh, gelukkig. Een ja. mens is niet alleen. Gelukkig. Zeg, eh. Wou de tune alweer op. Uh, ja, ja je? We, we, we gaan meteen met verder. Want, uh... Dit. is de grote. korte. korte. hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Misschien kan je nou iets over die klas vertellen. Dat we ja. daarna die andere jingle doen. Um, zijn er zijn nog maar liefst acht hoorspelen toegezonden... door leerlingen uit groep 7 en 8 van OBS De Tuimelaar in Veghel. Begeleid door een leraar, Bart Vermeulen. Die heeft duidelijk uh, de boeg gemonteerd steeds. Er zat erg leuke bij. Um, we laten eentje horen, volgende week ook. Maar deze week eentje horen. En dit is de winnaar. In de categorie... AT staat hier op papier. Wat betekent dat? Aanstormend talent, natuurlijk. Oh, aanstormend talent, ja. Dus uh, uh, uh, uh, uh, gemaakt door kinderen van de Tuimelaar in Veghel. En uh, we gaan het horen overval in de vuurwerkwinkel. Gemaakt door Elin, Charlotte en Indy. Het gebeurde allemaal s'avonds laat in Nieuw-Amsterdam. Hallo, met Maika. Hoi, met Koen. Om negen uur bij de Heilige Kerk. Daar staat dus nog wat te wachten. Zal ik Fleur nog even bellen? Nee, dat doe ik wel. Hallo, met Fleur. Hoi, ik ben Maaike. Ik bel voor een afspraak om 9 uur. Waarom nog zo laat? Ik heb al lang gegeten, dus ik ga niet mee uit eten. Ho, ho, rustig maar. We gaan helemaal niet uit eten. Ik vertel je straks nog meer. Maar wel om 9 uur bij de Heilige Kerk. Het was 9 uur. En alle drie stonden ze voor de Heilige Kerk. De verrassing was dus een hondje. Wat is hij schattig? Nee. Dat is het helemaal niet. We gaan plegen in de vuurwerkwinkel. Dus liepen ze naar de vuurwerkwinkel. Ik heb een slotbreker mee. Wie maakt hem open? Ik maak hem wel open. Geef hem maar. Ja, ik heb hem. Yes, het is gelukt. Kom, we gaan gauw naar binnen, voordat iemand ons ziet en verraadt. Moet je zien hoeveel vuurwerk. Mijn ouders kopen het nooit, omdat ze dat... Te duur vinden. Maar nu kan ik toeslaan en veel vuurwerk meenemen. Ik wil wel 20 van die grote pijlen. En ik wil 500 van die rotjes, 5 pijlen en 10 babypijltjes. En ik wil echt heel veel, maar dan ook echt heel veel geld uit die kassa. Stil eens. Volgens mij hoor ik iets. Snel. Stop je. Hier is de politie. Kom van je stopplek af. Of ik schiet in het rond. Toen kwamen ze van hun verstoplekken. En ze stonden oog in oog met de politie. We zijn zelf ook gewapend, hoor. Chips, er komt confetti uit onze pistolen. Die van mij doet het wel. Goed zo, agent Frits. Ze hadden ook vuurwerk in hun tassen gedaan. Maar er lag nog een lont. De oh nee, het land is aan. Ik denk dat we zo de lucht in vliegen. Onze tassen moeten snel af. Shit, hij zit toch vast. Waarom doen we dan ook vuurwerk in? Chips. En zo liep het slecht af. Met een grote knal. Ja. Giel? Ja, dit is uh, de categorie uh, ontroerend. Ja. kinderen daarmee bezig zijn. Je moet dat natuurlijk niet beoordelen op met een, een volwassene maatstaf. Maar nou, ik, het feit dat, dat, dat kinderen daarmee bezig zijn met spelen, dat vind ik al zo ongelooflijk fijn. Ja. Ik vond het ook Want, wel knap dat ze ons gelijk in het verhaal trokken. Ja. ja, dat, dus begin, telefoon, je, ja. Je, je het begin, telefoontje, je zit gelijk in de actie. Ja. Ja. Niks langer verhalen uitleggen, gewoon pring. Ja. binnenkomen, ja. Het verhaal was ze binnen een paar minuten verteld... Ze hebben nog een aantal... Het is volgende week nog een hoorspel. Uh, het is trouwens, hoor, trouwens het meervoud. Ik zei hoorspelen, maar hoorspellen is het meervoud, toch? Hoor, hoor, nou, ik heb spelen, altijd... Gehoor. Spelen, spelen hoorspelen, toch? Hoorspellen, dus, ja, Olympische hoorspellen. Oh ja, spelen. Ja, hoorspelen. Hoorspelen. Oh, ja, spelen. Ja. Je hebt gelijk. Hè. Ja. Ik was zelf vanzelf Zullen de board. Sorry, nog eens wat, hè? Dit is de grote... Ja? Korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Ja... Uh, we hebben ook nog een. De hoorspel werd ons toegestuurd door een bedrijf. De, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, maar DOPK, Media Productiebedrijf. En uh, die stuurde ons uh, iets in de volgende. En dit is de winnaar in de categorie. Buiten en ook de publieksprijs, trouwens. Ze hadden, het meeste, oh, ja? ze hadden het meeste complimenten van mensen op de website. die dit een leuke oorsprong vonden. Oh, mooi. Goed. Want het is. jij zit toch heel mooi in elkaar. Het, uh, het, het gaat dus over. nogmaals, het is, nog gaat over iets, iets buiten dat op aarde komt. Uh, het heet de Walkie Talkies. Hé, hey, ga je mee naar Zolder? Hé? Hey, wat nog dan hier, Zolder? Oma oh, slaapt nog. We oh, moeten er langs slapen? langs oma is trap. Wat jammer dat er maar één kist staat. Ik dacht dat er helemaal vol zou staan met allemaal spullen. De kist zit op slot. En we Hoor je dat ook? Bert? Het geluid verandert wel een beetje. Wij komen in vrede. Kunnen wij hier landen? Landen? Kan iemand ons nou eindelijk eens vertellen waar wij hier kunnen landen? Zou dat aliens zijn? Natuurlijk zijn het aliens. Zeg maar dat ze in de tuin moeten landen. Ik heb een signaal nodig. Gooi de zak van open! Hier. Hoorde je dat? Het is achter ons. Kijk, de vijver geeft licht. Heb jij de zaklamp in de vijver laten vallen? Nee, ik heb de zaklamp hier in mijn hand. Strop je mama maar even op. Dan kun je kijken of je het kan pakken. Kan jij erbij? Misschien is het dan licht even de knikker. Zo'n vaarting, hè? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Zeker. Ja. ja, ja. En dat zijn wolkie van opa... want zo duur dan was ook slecht verstaanbaar. Maar ja. dat, <laughs> dat, dat, dat past er goed in het verhaal, ja. Komt wel volgend. Ja, ja ik, vond het, ik vond het ook uh, heel fantasievol. een hoop dingen verzonnen en erbij gehaald. En, uh, ik heb er met, met plezier naar, uh, naar geluisterd. Ik vond het een leuk, uh, leuk hoorspel. We, oh, hebben oh, ja. zelfs, we hebben zelfs van de lokale omroep van Den Helder... een verzoek gekregen of die het mocht uitzenden voor de kinderen daar. Omdat het zo positief en vrolijk... Nou, bij deze, natuurlijk. Ja, voor ons wel. Maar ja, ik ja, oh, dat je, ik is ook als over de tuur. Ja, ja, ja, zijn niet ja, ja, ja. onze rechten. Ja. Ja. Ja. Sorry hoor. Daar mag ik niet meer natuurlijk. Ja, nee, nee. Ik heb niks gezegd. Dat moeten, um, uh, zelf, uh, nog even. Ze zijn bijna aan het eind van de uitzien gekomen. Nog even één ding. Ja. Wat, ik, wat mij opviel, wat niet zo ja. erg is. Maar ze zeiden dat het donker was. Maar het geluid van die vogeltjes, dat was dag. Dat oh. waren echt dagpogels. Dat, dat, dat, dat schakelt op mij even verkeerd, maar ik vind het een prachtig verhaal. Je moet altijd oppassen met geluid, hè? Ja, geluid een beetje... Het... Ja, of dat is met opzet gebeurd. Het had een uil kunnen zijn, die is voor de nacht, maar misschien was dat ook weer... Kijk, dat soort dingen moet je... Een verrassend element. Dat hè? soort dingen moet je oplitten. <laughs> ja. ja. Juist, ja. Zeg, eh, oh, En dit is de winnaar. In de categorie... Afsluiting. Nou. Ja, de, de, oh, de, ja, de afschuiting. Zeg, um, de dagprijs, uh, Giel. Naar nou, wie gaat die? Ja, daar zeg je iets. Ja, je nou, mag het uh, zeggen. Ja, nou ja, ik had een, een lijstje ingediend. Aanvankelijk dacht ik dat we dat in één uitzending zouden doen. En er is een, een, een hoorspel wat ik echt ontzettend goed vond... dat alleen uit geluiden bestaat. Maar ik heb begrepen dat dat volgende week wordt uitgezonden. En wel, welke was dat? De, dat oh. was Verdwenen. Verdwenen. Van Arie Visser. Maar die komt, die komt dus volgende week. Dus die ja. dagprijs gaat nou voor... voor, voor een... uh, nou ja, oh, okay, goed. Als, ik, als ik dat ja? mag schuiven... Nee, prima. Ik, bovendien... Uh, het is zo'n zo fantastisch hoorspel. Van begin tot eind zit je geboeid, te luisteren. Kijk, dat krijgen we, en, houden we voor dat, volgende week er goed. Dat is een, mooie, dat, dat een mooie aankijder. Dat betekent dat, dat je volgende week dus al weet... dat er in ieder geval een hoorspel bij is... waar je nou, van zult genieten. Volgende week zit hier uh, jurywit Anita de Rover. En dan deel 2 van de uitslag... van de grote korte hoorspelwedstrijd van Studio Itselaar. Dit is de grote korte hoorspelwedstrijd van Studio Itzerda. Het is wonderbaarlijk wat u als luisteraar zoal vermag. Dat blijkt maar weer. Volgende week, de spannende finale van de grote korte hoorspelwedstrijd. Tot dan! Dit programma is mogelijk gemaakt door een bijdrage... uit het Rijksfonds voor Ontwikkelingssamenwerking. KMI waarschuwt voor extreem weer. Code oranje is afgegeven...